Bij gevechten tussen milities in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 13 doden gevallen, onder wie een aantal burgers. Tientallen mensen raakten gewond. De directe aanleiding voor het geweld is niet duidelijk, maar in Libië is al sinds de dood van dictator Gaddafi in 2011 een machtsstrijd aan de gang.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 I know Frankie Where funny people can't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 toen ik zes jaar was, was ik, eh, zat ik op de rij- en hassenschool en toen hadden we een leraar, meester, gymnastiekleraar Dio, En die zei, zolang je sport, kan je geen kattenkwaadheid halen. En dat betekent lichamelijke opvoeding enzovoort. Even, even, even tussendoor, de microfoon doet het niet van hem. Nee. <laughs> nou, dan moeten we heel even ruilen oh, van de uh, microfoon. Idee maar als ik jouw mijne geef ja, ben... ga het gaat niet. <laughs> nou, dat wordt even gewisseld van allerlei microfoons. Ik krijg die van Cor. <laughs> die doet het. Hebben ze me nou niet geholpen? En dan krijgt Gerrit van mij. Zo. Dan die het Zo. Dan zijn we er eindelijk weer uit. Doen we het weer? Probeer maar. Nou, ik, jij gaat niet van mijn tijd af, hè? Jij gaat wel van je tijd af, Goed, toen, jij, toen jij zes jaar was, waren ja. er een aantal mensen in jouw leven die zeiden... Toon, je moet gaan sporten, want dan haal je geen kattenkwaad uit. Ja. Bij jou is dat niet gelukt, geloof ik. Maar... Nou, ik heb wel eens wat uitgevreten, dat bedoel maar ik. het is de goede zin van het woord. <laughs> maar eh, om een lang verhaal kort te maken. Eh, toen de tijd werd je gestimuleerd om te sporten. Dat werd ook gestimuleerd door de gemeente Zandvoort, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. Want de wethouders die er zaten, die kwamen natuurlijk ook allemaal uit Zandvoort.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 Dus wij liepen tegen iets aan en hebben toen een appgroepje in het leven geroepen met het jong samen. Iedereen uitgenodigd en daar is eigenlijk, uh, de duivenmelkers zijn erop gekomen, de scouting is erop gekomen. En een meneer van de badminton en voor de rest niemand. Maar Teun en ik, uh, na zestig jaar elkaar weer tegenkomen, vroeger liep je dan een straatje om als een boos was. Dus, maar dat was een ander verhaal. Zijn we met z'n tweeën gewoon weer uh, erin gesprongen. Eerst met Sanne Pol samen van de scouting.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 in schakelen.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 Ik zie, nu, uh, ik zie dat Teun uh, zijn hand opsteekt en vijf uur oh, voorstelt, ja. Teun. Ik zie, ik zie ja. hem ook, hoor, ik zie hem ook. <laughs> ja, ja. Oh, dat heb ik liever niet <laughs> nou, De camera staat achter je, Teun, oh, dus ja, valt ja, mee. Nee, maar, ja, maar even, eigenlijk, uh, als je terug gaat evolueren. en wij zijn hier niet om te protesteren, maar wij zijn om mee te denken. En we hebben contact nu gehad met Martijn Hendricks. We de, de, beetje, de wethouder nu? Ja, we nee, zouden ja, van de week. Als het goed is, een, een gesprek krijgen erover. En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 al die nachten wel een stuk op hier. ik ben nut. Maar dat geeft geen zier, gewoon veel lol en veel wil. Ik kan het Vier dagen lang, lopen wij maar door. Vier dagen lang, ja we gaan ervoor.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 So, so loud. Clean up your ears and open your eyes I took the mic and pop off the jam Back to where I build the hip house caravan I'm the rapper, the job of the road He's the DJ, say ho All around, so let's get down The MC's are is in your town Yes, do the new Jack Hustle, so shake your booty, flex your muscles Everybody shake your body It's MC's Zot's hip house party Like the rebel with a mic in a hand Let's clap and stomp into the jam Like a boat from the blue I break into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 Ja hoor, mooie muziek. Wat was dit? Even kijken hoor. Was dit uh, MC Star en uh, The Real McCoy? Ja, goed, goed, goed bezig. Goed, uh, goed gegokt ja, hoor. Ja, it, it's only you, uh, zo heette het mopje. Uh, nou, uh, we, om twaalf uur is uh, op het Badhuisplein uh, de opening van het uh, Krijtkunstfestival, dames en heren. En uh, we hebben een lijn uh, Donna Kortbani. En Donna is uh, de uh, kunstenaars die dat uh, gedaan heeft, neem ik aan.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 Mogelijkheid om dit te mogen organiseren. Hartstikke, Hartstikke goed. Bedankt. Hartstikke bedankt en veel succes vanmiddag. Ja. Oké, okay, tot bye Bye-bye. like the The <laughs> We're only human We're supposed to make mistakes